Met het NOS Journaal. In een woning in Rotterdam-West is een ontploffing geweest. Eén man is daarbij gewond geraakt. Hij was niet aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. De explosie gebeurde tegen half drie in de wijk Spangen. Het is niet duidelijk of de explosie binnen ontstond of dat er iets naar binnen is gegooid. Het voorzorg zijn omliggende woningen ontruimd. De ontploffing was om de hoek bij de plek waar gisternacht een zwaar explosief door de ruit van een bedrijfspand werd gegooid. Niemand raakte daarbij gewond, wel sneuvelden veel ruiten. In twee steden in Centraal Mexico zijn 16 lichamen gevonden. Dat gaat vermoedelijk om slachtoffers van bende geweld. In één plaats werden tien lijken gewikkeld in doeken gevonden op straat. De lichamen van de zes andere slachtoffers hingen in een loods in een stad 50 kilometer verderop. Twee verdachten zijn aangehouden. Ze vervoerden een dag eerder een ander lichaam. Dat slachtoffer zou mogelijk banden met de 16 doden hebben. Camilla, de vrouw van de Britse prins Charles, moet koningin worden als haar man koning wordt. Dat heeft de Britse koningin Elizabeth bekendgemaakt aan de vooravond van haar platina jubileum. Later vandaag is het 70 jaar geleden dat Elizabeth's vader koning George overleed en zij hem opvolgde. De vraag hoe de vrouw van haar eigen opvolger, Charles, genoemd moest worden, was tot nu toe onduidelijk. Elizabeth noemt het haar diepste wens dat Camilla de titel van koningin krijgt. Een woordvoerder van Charles en Camilla zegt dat zij het een grote eer vinden. De Marokkaanse kleuter die vast zat in een put, heeft dat niet overleefd. De vijfjarige jongen zat sinds dinsdag vast. Zijn lichaam werd gisteravond door reddingswerkers naar boven gebracht. Wanneer de jongen is overleden is niet duidelijk. De Marokkaanse koning heeft zijn condolences overgebracht aan de familie van de jongen. Het weer. Vandaag lange tijd veel regen. Daarbij waait het vrij krachtig tot hard. Aan zee kunnen er zware windstoten zijn. De temperatuur ligt rond de 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort. Zandvoort.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 Time strolling Oh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 Ik heb jarenlang gegeven wat ik had Maar niks gekregen wat ik van je had verwacht Ondanks alles had je toch diep in mijn hart Diep in mijn naam Dus ik draai nog maar een liedje van Asus Omdat ik dag en nacht alleen naar je denk Ja, ik draai nog maar een liedje van azes. Voor ik hier vertrek, eh, eh, eh. Weet dat het moeilijk is als ik je mis, mijn schat. Kom niet meer thuis van dus neem me neer de straat. En ik draai nog maar een liedje van naast. Als ik aan je denk, eh, eh, eh. Het, ritme het ritme van ZFM. What's Je lopen en ik dacht, ooh Ik was meteen ondersteboven en jij om de hoek. Oe, en we liepen samen verder en ik dacht, ooh ooh. Was er bij een zo? Goed?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 Ik het eigenlijk niet vragen, want wat nou als ik het doe, doe. Wil je samen nee. verder? En ik dacht, als ze pas er zo goed, bij elkaar en ik weet niet wat ik. where he belongs Punt 9. Zie ervan.